Uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De man die vrijdag instak op drie kinderen in Den Haag wordt drievoudige poging tot moord ten laste gelegd. De slachtoffers waren twee meisjes van 15 en een jongen van 13. Ze konden na behandeling in het ziekenhuis naar huis. De verdachte werd aan zaterdag aangehouden bij een dakloze opvang. De 28-jarige man die een vrouw van 79 in Breda zwaargewond achterliet... nadat hij haar had aangereden, krijgt 9 maanden celstraf... waarvan 2 maanden voorwaardelijk. De vrouw was eind april op bezoek geweest bij haar dochter... en liep s'avonds met haar rollator naar een bushalte. Bij het oversteken werd ze geschept door een auto die de bocht omkwam. De man reed na het ongeluk door. De vrouw bleef met gebroken heupen en een breuk in haar oogkas achter. De man meldde zich 10 dagen later... en verklaarde dat hij in paniek was geraakt na het ongeluk. De Tweede Kamer wil dat het kabinet in Irak een nieuw onderzoek gaat doen... naar de burgerslachtoffers die daar vier jaar geleden zijn gevallen... bij een Nederlandse luchtaanval. Van de regeringspartijen stemde de VVD tegen. Vorige week overleefde het kabinet een eerste debat... maar de onvrede in de Kamer is niet weg. En daarom moet het kabinet ter plaatse nader onderzoek doen. Minister Builenveld is niet enthousiast... maar ze gaat wel kijken hoe ze de motie kan gaan uitvoeren. Ze zei in de Kamer dat de situatie in Irak nog steeds onveilig is. Er komt komende jaarwisseling net als in Duindorp ook geen vreugdevuur op het strand van Scheveningen. De gemeente Den Haag geeft de Scheveningers geen vergunning. Dit jaar moesten Scheveningen en Duindorp een vergunning aanvragen voor het bouwen van de vuurstapels... omdat die de afgelopen jaren veel te hoog waren gemaakt. Daardoor ontstond in Scheveningen in de nieuwjaarsnacht een vonkenregen die schade aanrichtte. Vanwege de afgelasting dit jaar is het al een paar dagen onrustig in Duindorp.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 Kijk op mentorschap.nl. Zin in Zandvoort. Zandvoort. Is zin in ZFM. ZFM. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. Lopen met Loogman. Een wandeling door de waterleiding Duinen in Zandvoort. Nou, het is. Uh...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 Wat wil je weten, Ger? Nou, alles over de waterwoning dan. Nou ja, het water is voor Amsterdam. Ja. Maar dat weet je, weet ik. Dat weet ik het water absoluut niet. Ik heb het water uit Heemskerk begrepen. En ja, dit is een gebied waar je gelukkig mag wandelen zonder honden. Dat vind ik heel belangrijk. En je mag van de paden af, dat is ook heel belangrijk. Je mag echt struinen. Dat is een kennemarduinen niet zo.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 Ja. kijk wat de kleuren. Ja, dat is prachtig. Dat is echt prachtig. Ik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 Je, je krijgt zomaar 40, 50 euro boete. Oké. Okay. En, en, en soms, soms zie je mensen hier vissen. Dat is ook 50, 60 euro boete. Ja, ja, ja. Zit er wel vis in? Ja, er zit vis in. We hebben graskar, uh, graskarpers erin. Ja? Om, uh, die zijn bij het kanaal bij het vogelmeer, zeg maar. Op ja. Op het vlak. En daar... Uh, die houden de oevers uh, schoon. Oké. Okay. En die kunnen zich niet voortplanten. Die komen uit Japan. Echt waar? Ja. Die zijn gewend om heel warm water. En een bepaalde temperatuur water kunnen ze zich niet voorplanten. Maar die zijn hier uitgezet? Ja, die zijn hier uitgezet. Okay. En die zijn met z'n achter. Oké. Okay. Grappig. Leuk hè? Ja. Ja, jij weet er echt veel van hè? Nou ja, ik vind het ook leuk. Want hoe lang doe je dit al? Uh, vanaf 2007. Oké. Okay. Dus twaalf jaar. Maar heb je daar dan uh, uh, opleiding voor gevolgd? Of uh, hoe kom je aan al die kennis?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 Kijk, hey, zo, zo vang je weer zo top, hè? in het programma. En voor de luisteraars vind ik ook leuk om een keer dit soort informatie van uh, ja, dichtbij op hoog niveau Zeker te beluisteren. Hoog niveau, hè. Nou, dit vind ik een van de mooiste bomen uit de duin die waar we nu langs gaan lopen, ja? dat zijn zomereiken. Zomereiken? Zomereiken. Eiken, oké. Het is zomer. Vrijwilliger van het museum. Ja en voorzitter en secretaresse. Zo. En dit is penning mee. <laughs> en daar is de penningmeester. Zo zo. En en wat wat gebeurt er in het museum allemaal? Ja. Jullie benieuwd, Sissy? Uh... Nee nee nee nee Jitters. Ik zit bij het Jutters. Oh Jitters museum. Niet bij het grote museum. Oké okay, oké. Okay. Het Juttersmuseum. museum. En dat zit. Uh, uh, zeg aan, maar, maar aan de boerenvaart. De boerenvaart ja. bij de rondom hè? Ja. Waar vroeger de politie zat. Ja. En hey, wat zit er onder die luiken, Joke?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 Hé, hey, maar jij bent natuurlijk een, een enorme natuurliefhebber. Zeker. Uh, wat, hoe sta jij tegenover het circuit en de, de Grand Prix? Hoe wil je het echt? Nou ja, dat begrijp je wel natuurlijk. Ja, als vind je dat natuurlijk hartstikke leuk. Nee, natuurlijk niet. Oh, sorry. <lacht> Nee, ik geniet er eens zijn een, een plezier, maar ik ben bang dat we het niet aankunnen, laat ik het zo zeggen. Ja, natuurlijk Zodat wel. Ik bang dat het niet aankunnen. Ja, natuurlijk. Ben je wel eens in, in, in hoe het geweest, in een Spa? Nee, nee, nee. ben je wel eens in, in wat nog erger is, is uh, Engeland, in uh, Silverstone. Nee, dat ik ook niet Dus nog, Dus hebben ze één weg en er is gewoon een Daar ja, naartoe. Je wilt het niet weten. is Ja, echt bijzonder. Dank Oh lekker weer een snoepje van. Oh lekker. Ach kees komt er altijd met heerlijke snoepjes. De luisteraars zijn er al, zijn het al gewend? Zelfs willen een dorpje Zelfs dan is helemaal niks. Ja, nou ja. Maar. even kijken, even kijken we gaan En ja. voor ons is het helemaal te gek. Dus ik heb geen vlag gekocht nog. <laughs> <laughs> en je hebt ook nog geen poster. Nee, dat was het nieuws hier. Hè? van een van de grote baas van de Grand Prix. Ja. Die vertelde dat ze eigenlijk uh, wel 10, 15 jaar het opstand was willen gaan doen. Ja. Ik ben een best een uh, hoop circuit's geweest in de wereld. Uh, Bahrein. ligt in de middel of nowhere. Ja. En uh, daar hebben ze dan twee we wegen naar het circuit. Eigenlijk hetzelfde als hier is. Ja. Ja. En wat ze dan doen is... Uh, Ik kan ze zelfs bijna niet bijhouden. Ze gaan uh, de... Um,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 speciale beesten. Een, een fietje hoor ik. Een fietsje. Dat hoge geluid. Mm -hmm. Met zo'n kuifje weet je wel. Ja. En, uh, oh ja, aalscholvers, reigers. Uh, is hier zelfs een paar weken geleden is hier een zilverreiger, een zilverreiger gezien, En dat is? Nou, een witte. Dat is dat is heel bijzonder. Oh ja. Nou, heel bijzonder.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 Dus, nou ja, van, der is, ja, van de vlietkanaal staat erop. Elektrische spanning. Zo, ja, elektrische spanning verboden toegang. Het is wel helemaal nieuw. Ja, helemaal. Bouwjaar dat staat er dus zo op, jongens. Ja. Twee. Wat staat er nou? 2016. Ja. Is ja. Maar wat het is. Ja. Zo, ik moet iets met te maken hebben. Hè? Ik denk het, hè? Ja. Maar ja, ik zie geen. Uh, zijn een lantaarnpaal staan hier. Hey. I want to follow where she goes. I think about her and she knows it. I want to let her take control. Cuz every time that she gets closer she pulls me in enough to keep me guessing.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 Holding me back You take me places that tear up my reputation Manipulate my decisions Baby, there's nothing holding me back There's nothing holding me back Cause if we lost our minds and we took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 En met iemand die erover vertelt, of, uh, hey, rond mei, 4, 4 mei, maar het is meestal vakantie, maar daarvoor of daarna gaan ze dat herdenken. En dan leggen ze daar een krans neer. Vroeger waren het echte kransen, maar even wat met de herten, kan oh, dat niet meer. Oh, die worden allemaal leeg bedoel zijn Die worden allemaal opgevreten, dus ze ja. hebben een plastic uh, okay. soort tabrozen. Uh, Oké. Okay. Oké. Okay.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 dan kom je dan kom je die kom je ook ik denk dat het dezelfde muur is want daar lijkt er wel heel erg op ja natuurlijk ja ja maar dat is dat, dat is toch onmachtig onderdeel van de atlantic wel op in Geen, dat is, ik Bert, niet dat een ingewikkeld geest maakt die muur van, uit ja, ja ja ja ja ja ja ja dat is onderdeel van dat loopt gewoon langs de hele kust op het en, redden we hard jongens When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 Kijk, er zijn heel erg druk, de meisjes en, uh, en Kees. Ik zijn naar adem. Ik, ga, ik snak gewoon ja, sorry, naar ik, ik zie het. En Kees is, Kees is ook niet de jongste meer. Dus, uh, jullie moeten wel Kees een klein beetje in de gaten houden. We maar moeten achterlopen. Straks valt hij het dood neer. Sorry, sorry, sorry. En Wij proberen natuurlijk ook de natuur een beetje in de gaten te houden.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 Okay. En dat zijn die komen dan uit Rusland en die overwinteren hier. Meen je dat? Ja. Die komen vliegend uit Rusland? Ja. Verstelbaar. Grappig. Het, zijn dus heel, het is echt een hele mooie... traditie ziet het is met water liggen zo je staat. Echt fantastisch. Ja. Maar die zijn er nog niet. Het, het is nog te warm. Zeg maar. Hey, maar Joke, hoe groot is het nou? De hele waterlijn? Oh, nog... Heel groot. Nee? Het loopt, het loopt uit, tot Noordwijk, uh, Noordwijk te hè? Ja. dat ja, is echt een ent, hè? Ja, het is heel groot.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 Klopt. Hoe komt dat? Weet ik niet, geen idee. Ze hebben natuurlijk die bons, dus die mannetjes zijn hier naartoe terug. Ja? Ik, weet, dus ik denk dat ze wel weer komen hoor. Ja, ja. En dat ze, maar, kijk, deze zijn dat klein, die ik voor, ja? die is van mei dit jaar, juni. Ja? Moet kijken hoe klein die nog is. Ja. Als daar dus wat. Dat is echt het, een Bambi. Als er, er die dus echt een flinke vorst komt, overleeft hij het niet. Meen je dat? Nee, die overleeft niet. Oh nee? Nee. Nee, er zijn ze veel te klein om te vier voor mee.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 Dan belde ik aan, ik weet we ongeveer de locatie. Zeker daar ligt een hert. daar ligt een hert. En dan stapt hij in zijn auto en dan uh... haalt hij ze op. Ja, hij ze op ja. Ja, ja. Hey, maar die herten hebben geen uh, natuurlijke uh, vijanden hier. Nee. Hele kleintjes wel, dat zijn de vossen natuurlijk. Oké. Okay. Ja, maar die Ja, Dat nee, kan, dat kan, zeker, zeker. Maar ja, die zijn die moeders wel, maar ik bedoel, uh, de, kleintjes, de kleintjes zijn heel kwetsbaar. Ja. Ach, ze zijn ze niet goed te zien. Maar ja We zijn hier een hoop vos. Mm, mm, mm. Want die wat ziet je ook nog wel eens een dorp hè? ja maar die zitten die zitten meer bij het pad van Noordwijk daar in die buurt en met het meterhuisje weet je met dat kleine ja ik noem het altijd een dat het een dat vier zeskantige huisje. oh en ja. daar zitten mensen die bouwen dan hutten. Uh -huh. en die grote keels met die camouflage pakken. die uh, die zijn in een hele grote kamer. Er worden ook vossen gevoederd. oké. Okay.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 Wat is het hele mooie loofhout? Kees, avontuur, avontuur. <laughs> Tot in het avontuur. Oh oh, we gaan op avontuur. Kijk een helemaal naar kees. We hebben best pad, best pad. Kijk en hier hebben we een hele hoop hertjes. Ja, succes. rennen allemaal weg hier. Dat moet je wel, daarom zei hij dat het zo. Komen you we dit pad langs jouw Kees? Heb je een eigen boomkees. Lang niet geweest. Hoe heet die boom? Weet ik niet. Maar ik zie het al. waar die staat Nee, maar Joker weet alles. Dat vind ik wel grappig dat Joke weet alles. Moet eigenlijk voorlopen, maar loopt achter. Meestal. Ik loop letterlijk en figuurlijk achter. Kijk, hier gaan we het bos in. Ik sta niet bij jouw boom. hoe voel je je nu? Nou, Freer, ik vind hem ook wel eigenlijk heel erg mooi. Ja, ik ook. Ja, prachtig. Dit is jouw boom. Het een van de allermooiste bomen van de wagen. Vandaar dat het een Keesboom is. Die ja. <lacht> zit echt niet meer. Dan moet je er niet een foto ik heb van, van nemen. We komen hier nooit, maar het, we zijn hier wel met, met sneeuw geweest. En ja. toen uh, is het allemaal uh, geregeld. Het is een mooie boom, Kees. Ja, prachtig. Ik schiet meteen vol. Ik kaart nog allemaal...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 Want als de uitspanning heet Oase. Ja, ja. ja. En het gebied dat heet het daar heel te oranje komt. Nee, niet dat mensen denken dat we het hier over de Oase Bar hebben. Nee, nee, nee zeker niet. <laughs> dat is alweer een tijdje geleden. Dat is alweer een hele lange tijd geleden. Ja. Dan kon je ook alweer weer hoor. Ja. Daar kon je goed je ik, doorfluisteren. Ik dat was een hele leuke kroeg. Ja, dat was zeker een leuke kroeg. Ik ben daar... Ik er heel vaak. Ik ook. Zeer regelmatig geweest. Bert naar links. Bert naar links. Volg de hertjes. Het is wel een heel herten... nou. hertenfestival. Ja, ze zijn weer helemaal enthousiast geworden. Dit gaat. Dit gaat allemaal daar naartoe. Gaat allemaal daar naartoe. Het, het is van daar naar hier. Ja. Maar het is niet andersom. En hier, hier ben ik geweest met een, met een rondleiding. Ja. En dit is alleen maar watergeachter. In infiltratiegebied, daar mag je helemaal niet komen. Okay. Maar wel met de boswachter toen. Okay. Dat is fantastisch. Zoveel water dat Oh ja? Niet wat je ziet. Je kan ook natuurlijk wel eens met uh, Google Maps uh, kijken. Ja. Wat hier allemaal... Uh... En als er een keer bij de struinen uh, van die wandelingen is er aangekondigd, of, of excursies met de boswachter, en dat staat er, wandeling door het uh, infiltratiegebied, moet je ze absoluut doen. Ja. Is zeer de moeite waard. Dat gaan we dan zeker doen, Jokke. Uh, Goed zo. Ik uh, ben nu al enthousiast. Nou, kijk okay. even. I had a dream we were sipping whiskey neat highest floor of the bowery. now is high enough. Van ZFM Zandvoort uh, over enkele ogenblikken gaat de gemeenteraadsvergadering beginnen van 3 december 2019. Acht uur. Um, de meeste mensen zijn al aanwezig. Iedereen zit klaar. Dus ik vermoed dat we elk moment... Uh, erop het kunnen ja. zien tussen een spar en een den? Een spar is uh, met naalden en een den ook. Nee, maar dat is nog uh, een collega en, Ger en, Loogman. Hij dan naalden die bij elkaar klitten.